...met het NOS Journaal. In Blerik, bij Venlo, is vanochtend een minderjarig meisje doodgestoken in een huis. Man en vrouw zijn aangehouden. De politie wil nog niks kwijt over de leeftijd van het meisje... ...en ook niet over de relatie met de aangehouden mensen. Voor de noordkust van Japan is een krachtige aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,5. De beving was op zee op een diepte van ongeveer Kilometer. De autoriteiten waarschuwen inwoners dat er door de beving een tsunami kan volgen. Ze roepen mensen in de kustgebieden op om naar hoger gelegen plekken te gaan. Volgens de Japanse omroep NHK worden er golven verwacht tot drie meter hoog. Japan ligt in een gebied waar veel aardplaten bij elkaar komen. En er zijn daardoor elk jaar zo'n 1500 aardbevingen. De meeste daarvan zijn niet zo zwaar. Bij de grote brand bij GGZ-instelling Vrederust in Halster in Noord-Brabant is niemand gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit in een gebouw waar onder meer mensen in de psychiatrische crisisopvang verblijven. Zo'n 90 medewerkers en cliënten zijn op een andere plek op het terrein opgevangen. Om de uitslaande brand in Halstra uit te krijgen, breekt de brand weer het dak van het gebouw open. De gestrande bultrug die in Duitsland vastzat op een zandbank ligt weer vast op een zandbank. Vanochtend wist het dier nog weg te zwemmen doordat het water was gestegen. Hulpverleners hadden het hele weekend geprobeerd het dier te helpen, onder meer door zand onder hem vandaan te halen. Het is de bedoeling dat het dier via de Noordzee naar de Atlantische Oceaan zwemt. De bultrug die de naam Timmy heeft gekregen was eind maart verdwaald geraakt in de Duitse Oceaan. Hij strandde meerdere keren, maar kon tot nu toe steeds bevrijd worden. Het weer. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. In het noordoosten raakt het bewolkt en gaat het regenen. En ook op andere plekken kan vanmiddag af en toe een bui vallen. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... ...rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Hoofddorp 5 kilometer...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 Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. En dan is het nu tijd voor de column van Neil Gunnarly. En dan nu de column van Neil Gunnarly bij ZFM. Ik was zeven jaar oud toen ik mijn allereerste vis bewust had. Mijn vader nam me mee naar een restaurant... en bij de entree was er een aquarium vol van zeebaars in de Oberzij. Kies er een uit. Nou, ze zagen daar allemaal hetzelfde uit voor mij. Dus ik wees willekeurig naar een vis. Nou, tien minuten later lag die vis bij mij op het bord. Dood. Morsdood. Nou, ik schrok en begon te huilen. En zei dat ik het niet zal eten. Echt geen haar op mijn hoofd dat, dat er aan denkt om, om die vis nog te eten. Nou, toen zei mijn vader... Een vis heeft maar één droom om op een dag opgegeten te worden... door iemand die hem waardeert en lekker vindt. Dus als jij die vis nu niet eet... is hij voor niets gestorven... en is zijn droom niet waargemaakt. Nou, Ik was zeven jaar oud, dus ik geloofde heilig wat mijn vader zei. En ik had dus daardoor die dag drie vissen... om hun droom waar te maken. Maar ja, ik weet nu dat dat een illusie is... He, en, en dat dat dan een van de vele sprookjes van mijn vader was, dat mijn vader vertelde. Nou ja, met die gedachte was ik van de week een vis aan het fileren en zag hoe de dode oogjes van het dier mij aankeken. En ik dacht aan een zin van de filosoof Zawatski: Hij zei: Ik wens de dieren een wereld zonder mensen. Ja, daar moet ik lang over nadenken. En Soms geef ik hem gelijk. Vrienden kwamen bij mij eten. De een is vegetariër, de andere is flexitariër, de andere is veganist, de andere is carnivore. Uh, ik heb een uh, Joodse vriend aan tafel, een moslima en een hindoe. Nou, Joodse en moslim vrienden, nou, die eten geen varken. Hindoe, vriend, eet geen koe vegetariër überhaupt geen vlees en veganist geen vlees en zuivelproducten. Nou, koken voor deze groep was makkelijk, heel makkelijk. Dan kom je al heel gauw uit op thais eten. Ja, dat bevredigt velen. Nou, eenmaal aan tafel met z'n allen. Uh, een van die vrienden uh, keek naar het plafond. En kijkend naar het plafond zei hij, Niel, dit kan echt niet. Al die halogeenlampen, je moet ledlampen nemen. Dit is slecht voor het milieu. Ja, nou ja, dat, dat kan wel zo zijn, dacht ik. Maar ik vind het zo zonde om lampen die het nog wel doen weg te gooien. Ja, dat zei ik maar gegeneerd, omdat ik toch wel aangevallen werd op mijn milieubewustzijn. Hij ging door. Ja, maar er is geen weg terug, Niel, van deze klimaatcrisis. Hè? En we moeten allemaal ons consumptieve patroon aanpassen. Toch, vind je niet? Nou, hij ging verder en ik geneerde me nog meer... terwijl ik toch best wel milieubewust ben, dacht ik. Er valt ook altijd iets te vinden wat niet goed is... En misschien vind ik wel dat het ergste soort mens, eigenlijk. Die zijn waarheid op de ander projecteert. Ja, en nog erger, bijna eist dat je hetzelfde moet vinden. Ja, er wordt ons verteld hoe we de broeikasgassen verminderen... moeten verminderen door minder te kopen, minder te eten... en minder fossiele brandstoffen te gebruiken. Nou, Daar kan ik allemaal in mee. Maar moeten we vooral niet bij de macrocirkel zijn, denk ik dan... He, alleen al in 2024 waren er 300 raketlanceringen naar een baan om de aarde. Gedomineerd door natuurlijk raketten van de Amerikaanse, Russische en Chinese overheid en van bedrijven. En, en dat kost niet alleen vliegtuigbrandstof, maar ook veel zuurstof van de aarde. Want ze hebben er eens gebleken, een lancering staat gelijk aan de vervuiling... die 100 auto's in een jaar produceren. Nou, dan vraag ik me af: beschadigt dat de atmosfeer niet? Ik las laatst een stukje de, van een Belgische politicus, Bruno Tobak. Nou, ik denk dat hij de allereerlijkste antwoord daarop gaf. Hij zei: Bijna elke politicus weet wat je moet doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar er is alleen geen enkel politicus die weet hoe hij dan nadien nog verkozen zal worden. Ah, daar ligt het dus aan. Ja, en volgens de Europese afspraken moeten we in 2030... zo'n 55 minder uitstoten dan in 1990. En in 2050 moeten we allemaal klimaatneutraal zijn. En ja, dan moeten we inderdaad alle ons steentje daaraan bijdragen. Daar ben ik het mee eens. Nou, de veganistische vriendin keek Carnivore Otto aan, die net een stukje vlees in zijn mond stopte. Wat zei ze? Ja, Otto, vlees zorgt voor 40% van de broeikasgassen. He? Voor 1 kilo vlees is 5 kilo plantaardig voer nodig. Dus vlees heeft zo'n grote klimaatimpact. Ja, je moet stoppen met vlees eten, Otto. Denk aan al die kinderen die de aarde nodig hebben. Hè, in de toekomst. Waarin jij en ik er niet meer zullen zijn. Maar zij wel. De kinderen. The next generation. Nou, de enige praktiserende gelovige aan tafel barstte los. Een fundamentalist die zijn geloof opdringt en je veroordeelt... is net zo radicaal als een veganist... die de ander vlees verbiedt en oordeelt. Nou, ik zat erbij aan tafel met al mijn gasten... Met allerlei andere meningen. En ik keek ernaar. Want toen begon er een oneindige discussie. Otto, die een zomerhuis in Ibiza heeft... en met zijn Cadillac-jeep aankwam, durft amper nog iets te zeggen. Ik voelde als gastvrouw dat ik voor hem moest opkomen. Ja, al is dat moeilijk, met een standvastige eco-warriors aan tafel. En mede omdat ik iedereen wel begrijp vanuit hun standpunt... en manier van leven en laten leven. Mag Otto nog wel bestaan, volgens jullie? Vroeg ik in de meest neutrale vorm aan tafel. Toen zei een vriendin, ja zeker. Maar dan moet hij wel zijn huis in het buitenland... en daarmee zijn vluchten en zijn auto inleveren... voor een gezondere aarde, zei de vriendin, die verpleegster is. En altijd voor gezondheid gaat. Ik begrijp haar ook wel. Gezondheid van de mens, gezondheid van de aarde... Ja, het klonk allemaal klimaatvervriendelijk, milieubewust... maar toch niet echt aardig. Als een pleidooi voor een ideaal een dreigement wordt... Ja, dat klinkt dan toch onaardig en, en onfris zelfs. Ja, de wereld is aan een reset toe. Maar gezond verstand ook. We kunnen elkaars vrijheid in de manier van leven toch niet belemmeren... omdat wij de aarde willen redden... Of juist wel. Hé, hey, hou, oh, oh, hou, oh. hou. Even wachten, Niel. Ik bedoel, ik zit erbij en ik luister naar dit alles... wat je allemaal je vertelt. Ik bedoel, ik heb gewoon je maar niet geïnterrumpeerd uit beleefdheid. Ik luister ernaar, maar ik krijg er kromme tijnen van, zeg. Ik moet er nu echt even kwijt, hoor. Hey. Jezus, wat voor vrienden heb jij, zeg. Dat je, dat je allemaal dat soort vreemdelingen in je huis haalt... Dat, en dat je dat vrienden noemt. Wat een, wat een weerduis allemaal. dat nou, dan ben ik de zeikert, hè, volgens jou. En altijd de pretbederver. Maar iemand had daar toch aan tafel echt even iedereen zijn mond moeten snoeren, hoor. Hij. Zijn ze nou allemaal gek geworden? En dat je ook rekening houdt met iedereen. Ik, bedoel, ik zeg het je, laatst kwam er een, een vriend van mij jarenlang een goede vriend, opeens zei hij... ja, ik ben vegetarisch geworden, heb je de rekening mee gehouden? Toen zei ik, nou, dat is goed, ik heb uh, zuurkool... ik heb gewoon wat groenten, champignonnetjes, prima. Maar ik kom bij hem eten, dus ik zeg... nou, ik ben carnivoor, ik eet vlees, heb je de rekening mee gehouden? Toen zegt: hij, ben je nou helemaal bezout, het. Ik ben vegetarisch, ik zeg, ja... Ik niet. En heb ik toch rekening met je gehouden. Nou, toen weet hij, hij al boos. Hij vond me een beetje dommig dat ik, daar, uh, dat ik dat überhaupt kon zeggen. Maar zo weet ik het toch. Dan moet het toch van beide kanten komen, toch? Ja, het is al erg genoeg he, dat al eeuwenlang oorlogen bestaan... om geloven en grondstoffen. En nou komen die woopmintjes met hun gezeik over dieren... nou, uh, nou planten hebben ook gevoelens, hè? Denk ik dan. Als je daaraan denkt dat die planten gevoelens hebben, dan kun je bijna geen slaapblaadje meer door je keel krijgen. Jezus. Nou, euh, nou, het ging nog verder, Arie. Toen zei de flexitariër aan tafel dat bomen met elkaar communiceren. Hè, wanneer de ene boom minder water heeft en water nodig heeft, dan schijnen ze te communiceren met elkaar via hun wortels en transporteren ze water naar elkaar via hun wortels. Is toch bijzonder? Nou, bijzonder, bijzonder, ja. Maar het gaat niet gaan stiller dan bij jullie daar aan, aan tafel. Ik kan me hier echt wel kwaad om maken, hoor. Ik, ik heb me echt, echt enorm kwaad om maken hier hoor. Al. al die mensen, we moeten iedereen rekening houden. Nou, hou, laten ze ook rekening houden met ons. He? Dan denk ik, gewoon denk ik bij mijn eigen, bij ons in het dorp zeggen we al mijn hele leven lang leven en laten leven. Waarom is iedereen dat vergeten?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 I'm ziet er Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Yeah. Rock me baby. Yeah. George McGray. Ja, dat Ken is jij het. je nog? Ja, dat is een ja, Het is een tijd ik was zit... er net over. 74 waarschijnlijk. Dus dat is echt. Ik was 20. Ja, niet, niet te geloven uh, George McGray. Uh, we gaan ja, door met ons 74. programma. Het is 10 half 12. Uh, uh, welkom terug allemaal. We zitten hier met. Uh, uh, Hele Jansen en Marjan en waarom Goedemorgen. Zitten we? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. waarom Goedemorgen. zitten we er? Oh, draai je microfoon. Ja, draai je microfoon. microfoon. Ja, perfect Marjan. Ja, uh, waarom zitten we er? Want uh, ja, helaas komt de kinderkunstlijn tot een einde. Ja. Dat was wel even schrikken. Want ja. jullie kunnen makkelijk nog... Uh, 20 jaar dood hoor, als je wil. Na nou, 15 jaar. Nou, je bent wel heel pas <laughs> ja. Maar uh, ja, dit, dit, voor jullie moet het heel, heel raar zijn, want jullie zijn begonnen in 99. 98. 99. 99. oké. Okay. In 98 waren de plannen, in 1999 ja, zijn ja. begonnen. Wie, wie, van wie kwam het idee eigenlijk toen? Uh, van Marjong of van? Allebei. Ja, Ingrid Veldkamp eigenlijk. Uh, uh. Die zat uh, bij jullie hier de, uh, bij de gemeente. Ja. En ik denk al sprekende die twee meiden met elkaar... met mij contact gezocht. En vervolgens kwam Tom Wavink met het idee... dat de oude bijdrage daar toch wel aanzienlijk hoger was... als bij de rest van de scholen. En het bestuur en ouderaad hadden besloten... misschien is het leuk om onze kinderen... door echte kunstenaars wat bij te brengen. Whatever. Yeah, en dat de... hebben wij op gang gezet in die tijd... Ja, jij, jij was al begonnen met schilderen. Ja. En uh, ik was bezig met mozaïek. En toen zei Ingrid, is het niet leuk als je ook Ik doet op de school? Ja. Nou, ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, maar dat zijn pakken tegels. En ik weet er wel van. En slaan. En <laughs> mijn mijn vader was de kampioen in. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus uh, het is een hele hoop werk geweest. En, en dan zie ik nu foto's van bijvoorbeeld... Uh, de jongste van uh, Gurenson, die daar met, met hele dunne armpjes... Ik, oh, kijk nou eens, dit is nou een volwassen iemand. Ja, ja, ja, En die stond daar ook lekker te mozaïken in de deel van de Oranje Nation. Ja, ja. En toen hadden we eigenlijk bedacht van wat leuk zou het zijn om alle scholen te doen. Ja, en, vond, ja. en niet maar één school. Nou, maar was dat... dat meteen een... een, een, een bent u er iedereen omarmd op, door alle scholen? Nou, de scholen, nou, weet we, je nog? We hadden wel een battle, hoor. Ja? Het was een, toen hadden we Reinders Dat was zo'n overkoepelende uh, directeur van uh -huh. bijna alle scholen. Ja. En uh, dat was best wel een, een heertje, een haantje. En we hebben echt wel moeten knokken. Meen je dat? Ja, weet je wat het is? Het was revolutionair. Maar het kost een school heel veel tijd om in te ruimen. Voor een paar mensen. Kunstenaars. Om daar uh, een hap uit te nemen uit hun tijd. Ja, ja. Want zij hebben een rooster en een planning. En dat moet gewoon precies ja, ja, ja, een beetje ja. passen. Maar we hebben ons daar toch aardig uh, doorheen gepraat. Ja, <tie> wat, wat het ook is, als je begint met een idee, moet je natuurlijk ook een projectplan maken ja, en geld hebben. Ja, en... Ja. Nou ja, we hadden dat dus allemaal voor elkaar. En toen kwamen we dus een pitch doen op school. En die hadden zoiets van: Ja, maar wie zegt dat wij op jullie zitten wachten? Ja. Die, die hebben, maar je nou, had toen vroeger uh, handelarbeid op school. Ja. Misschien ja. had ik nog in ieder geval. Maar zeg had maar vroeger net, ook schools. Ja. School, ja, jongen, ja. ja, ja, ja. En, en muziekles, noem het allemaal ja. maar op. Het, was, het, het, het hing eraan uh, hoe vasthoudend wij waren. en hoe eigenlijk. hoe. Uh, ...soepel wij les konden geven. Daar hing het eigenlijk op. En die pitch daarna... ...was inderdaad een beetje labberkakkerig, Maar toen hebben we try-outs gedaan. Ja. En dat ging fantastisch. Ja, jullie zijn natuurlijk allebei kunstenaar. Ik bedoel, uh, ja. dat, dat is toch niet het punt dan? Ik bedoel, ze moeten toch zien... Ja, maar je hebt altijd mensen die een beetje tegenstribbelen, toch? Dat maakt het ja. toch ook leuk... Ja. Om Extra het je best te doen of nog ja. iets anders insteken, dan word je alleen maar sterker van. Tuurlijk, anders had je de perfecte wereld. Als er een, uh... Het mooiste is wel dat als je stopt nu, dan beseffen ze pas van: oh nee, je gaat er niet stoppen. Ja. Dus ja. het is een begrip ja. geworden. Ja. Wanneer, wanneer hebben we besloten om te stoppen? Vleden jaar. Ja. Verleden jaar hadden we, of ik eigenlijk heel uh, heeft altijd gezegd, als jij stopt, stop ik ook. Nou, we hebben inmiddels natuurlijk vaste crew. Die zijn er min of meer, allemaal vanaf dag één... nou, min of meer bij geweest. Aaltje Vink, uh, Rob uh, Bostink. Uh... Ja, en, uh, Jan en Jan Kool. Jan Kool, uh, ja. En ja, Trace ja. van het circuit. Ja, en ja. Diana. En ja, wij hadden ook zoiets van... ja, moeten we nou zo, zo doorkachelen? Het is goed te doen. Het is natuurlijk... <klaan> Een week, uh, het zijn een paar, eigenlijk zeven dagen per jaar, die uh. we moeten buffelen. Maar alles wat er omheen zit, vergt zo vreselijk. Ja, toch? We zoeken scholen, materialen, materialen schoonmaken. Kunstenaars erbij betrekken? Mm, Indien nodig, maar die hebben we niet nodig gehad, uh -huh. omdat we het zelf deden. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het is zo ongelooflijk veel werk en dat ligt eigenlijk. Aan uh, het lobbyen bij de scholen. En je hoofd laten zien. Ja, ja. En daar, tijdens corona en de wit pak in de klas lesgeven. Ja, ja. Ik bedoel, we, hebben, we zijn tot het uiterste gegaan. Hè? Met de planken, hout, sjouwen en <lacht> god. Hebben jullie wat veel wat moeten veranderen in de loop van de jaren? Ik bedoel. Nou, weet je, we hebben natuurlijk ook die tentoonstelling gedaan in het dorp, want ik was toen ja. nog dat uh, bedrijfscontactfunctionaris. Hoe leuk is het om al die schilderijtjes door het dorp? Maar ik heb er geen tijd voor, dus zij moest al die dingen naar het en weer terug en dan weer naar de scholen. Dus het randwerk, ja, daar gaat natuurlijk daar het veel heel veel vrijwilligerswerk in, in ja. zitten. Ja. En ja. uh, dat is op een gegeven moment niet meer vol te houden. En daarbij, uh, een juf gaat ook met pensioen. Dus ja. na 27 ja. jaar is het gewoon een keer ja. klaar. Ja, nee, dat is duidelijk. En ja, is maar basen. jullie zijn nog jong. Ik bedoel, uh... Jong van geest. Ja, jong van geest. Ja, geest. Uh, Hans. Hey, de allerlaatste editie stond in het teken van uh, Zand voor 200 jaar een bakplaats. Ja. Wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we waren begonnen met uh, uh, klederdracht. Hoe leuk zou het zijn als de kinderen van nu klederdracht voor? 200 jaar uh, bedenken. Dus een soort de tij tijd poppen hm. op een plank. En uh, later is het een... Uh, oh, kan ook wel een plank worden. Ja, dat is, dat is altijd goed. Ja, natuurlijk. <laughs> dat slaat in als een bom. Juist. Maar goed, op een gegeven moment was het ook zo... van kinderen vonden het helemaal niet leuk om een poppetje te maken. Nee. Dus uh, wat hebben we? FC Barcelona erop ja. gehad. Want <laughs> dat was ook een wens. Hè, want al die kinderen hebben ook een wens gemaakt op de vorm van een papiertje. Dat lag ook allemaal bij de opening. En als je dan ziet wat die kinderen eigenlijk voor wens voor zandvoet hebben... dan is die borrelplank hartstikke leuk. Daar hebben ze ook inderdaad uh, van alles opgeschilderd... behalve dan klederdracht. Maar de, de, de hang van die jeugd naar iets voor hun is zo vreselijk groot. Dat hebben ze dan dus ook getekend. Ja. Daar mogen mensen best wel eens een keertje wat meer naar luisteren. Ja, ja. Die groepen 8 zijn niet meer de, de, de kinderen van klas 6. Nee, dat klopt. Die groep 8 ja. is zo verdomde bij de hand. Ja, en hebben ja. alle tools om al verder te denken als toen wij 11, 12 waren. Ja, ja, ja. Dus ja, er wordt te weinig naar die kinderen geluisterd hoor. Echt ja. waar. Ja? Nou, wat ik ook zag, van, ik heb ook een groepje van vijf meisjes... en die wilden graag nog een beetje extra les en zo. Dus ik dacht, nou, laten we dat eens experimenteren in de brandweerkazerne. En eh, dan ga ik eigenlijk de dingen doen die zij leuk vinden. Dus ik luister ernaar en ze willen bijvoorbeeld nu een verkooptentoonstelling organiseren. Dus ze zijn nu bezig met de voorbereiding daarvan. Maar door alles heen is het, welke school ga jij naartoe... Welke test heb jij gedaan? Ben je, ga je naar het ECL of ga je ja. naar de, de MAVO? Dus de maat wordt ze genomen. Ja. Mm -hmm. En ze zijn allemaal bezig met hun eindmusical. Ja. Dus af en toe staan ze een dansje te maken. Ik denk, oh, dit is leuk. Dat gaan we die muziek doen op de opening. Ja, dat was een groot succes. Zo, dat was Wij gezellig. stonden eigenlijk... En dat, dat is eigenlijk een hilarisch We zijn begonnen in de oude kroeg. Ja. Toen kwam die pastoor, die Dik Duivens, die kwam dan. Toen deden we nog mozieken. Ja. Die kwam met die hele grote handen, handen in zijn kasuifel aanscheuren. En zei, oh, gezellig, mag ik meedoen? En die stond dan die borden allemaal in te wassen van uh, de mozaïek. En hielp met opruimen. Dat was het begin van onze kinderkunstlijn. Huh. En we eindigen dan in de Nieuwe kroch. Ja, en het, die, Eigenlijk was het symbolisch. Het was super symbolisch, alleen... Die kinderen, zoals heel net zegt, hadden bedacht om die musicaliedjes af te spelen. En wij allemaal constant in de stress of het geluid niet te hard is. Van ja. dansende en zingende kinderen. Ja. Nou, dat vind ik een gospe. Echt ja, een gospe ja, in ja, de kroon. Ja. Nou, we hebben wel veel decibels gehaald, hoor. <laughs> ja, toch wel. <laughs> ja, want we hadden DJ en Lady Mix. Oh yeah. en, oh, ja, dat soort muziek moet je hard horen. Dus ja. het was allemaal eindmusical. En iedereen zat mee te zingen, ja. en te stampen. <laughs> ja. Dat hoor je ja. wel, hoor. Hé, hey, luister eens, Hebben jullie ook nooit uh, ge, ge, gezocht naar, uh, naar, naar, naar het, mensen die het willen overnemen? Of van jullie voor de kunnen zijn. Nou ja, er zijn wel een paar partijen richting Hilly gegaan. En privé ook naar mij, uiteraard. Maar... Um, zo, zodra je, ze hebben belangstelling... Mm -hmm. en het bedrag wat je krijgt als subsidie... is niet toereikend om... Um, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Je doet het omdat je vindt dat je iets moet doen... om terug te geven aan het zandvoort. Wat je daarvoor krijgt heb je nodig... voor je materialen en je huur en noem het allemaal op. Daar pak je een gedeelte uit bij beide. Uh, vrijwilligers krijgen... Als we nog wat over hebben, een uh, uitgebreide lunch, één keer per jaar. Um, maar het gaat erom dat jonge mensen hebben geen tijd hebben om dat te investeren in een project. Dat, hebben ze, niet. dat nee. hebben ze er niet voor over. Dus als je dan een paar keer met iemand gesproken hebt, dan hou je het eigenlijk af. Maar, maar wat ik eigenlijk vind is dat uh, een nieuw iemand die zoiets wil doen, kunst op school, die moet het ook zelf bedenken. Ja. Ja. Dus maak je eigen plan, maak je eigen begroting en ga pitchen op ja. scholen. Dat, dat zag je met Klaas Koper, mm -hmm. de volgende dorpsomroeper. Nou, dat is hem ja, niet, ja, ja, ja, ja. of dat wordt hem niet, of uh, daar zitten we nog steeds op te wachten. Ja. En oh, trouwens, we... over die dorpsomroeper: wij hadden een <laughs> veiling met Pieter Jouwstra oh, ja. op het Kerkplein. Alle In de kunstlijnveiling. Alle schilderijen werden geveild. Pieter Joustra, die was veilingmeester, deed hij fantastisch. Maar het weer was iets beschamend. Het was wat koud. Een druppeltjes. En wij hadden dan die nieuwe dorpsomroep. Hoe heet hij elke alweer? Kuiper. Kuiper. Ja, Kuiper. Oké, okay. op een gegeven... Nou, dus voor geen meter. Dus op een gegeven ogenblik... een anekdote van de kinderkunstlijn. Wij dachten, waar is nou die kerel met die kling? Die moet gewoon tussen die veilingen door... moet hij die, die mensen oppeppen uh, uh, uh, om te kopen. Dus uh, he, he, Emmy. En Engel, en Engel, gaan jullie eens kijken waar die vent zit? Zat hij in de hemel chocolademelk te drinken? <laughs> of omdat hij het te koud had. Dat zijn is, dat is he, ja, ja. voor die anekdotes, heel. hebben wat meegemaakt. voor nog een keer. Ja, jullie hebben wel altijd geprobeerd om het, uh, het zichtbaar te houden, zeg maar. die, die bankjes te beschilderen. Ja, dat ja, was natuurlijk. Ja, en dat, die hekjes, weet je wel, ja. Ja, die hekjes ja. bij, uh, bij de Oekraïne, Oekraïne opvang, onder ja. andere, en uh, ook bij, bij, uh, op de boulevard, bij de, ja. bij de boot, zeg maar. Nee. He, de, ja. waar, waar die boot. Maar dat nog niet, hè? Oh, dat mocht niet. Dat was uh, horizonvervuiling volgens iemand uit Haarlem. Oh. Een van de Ja. Op, of... Nou, dan moeten ze ook die windturbines weghalen, toch? Mm, daar ja, zijn we naast gaan en zwemmen. Dat was een andere discussie. En zwemmen. En een <lacht> beetje ongenuanceerd bezig. Een beetje, als is het lang <lacht> over varken. Nee, maar dat, dat, dat, dat is tof, vind ik toch wel interessant dat je, dat je iets achterlaat, zeg maar ook, toch? Ja, ja en dat de Oekraïne bij dat Curidex-terrein toen. dat heeft ons beiden zeer geroerd, ja. hè? Ja? Nou ja, ja. Die, die kinderen hebben natuurlijk ook meegeschilderd. En op een gegeven moment hebben we ook nog een aparte sessie gedaan met iedereen die mee wilde doen. Ja. Ook Patrick Berg kwam schilderen. En het ging uh, over blije hekken. En dan zingen ze zo'n lied, weet je wel, van morgen zal het beter zijn. Dan nou, ja. Ja. Ja. staat zo'n koor uit Oekraïne in Zandvoort op, op zo'n opvanglocatie. Ja, met de c hè, onder leiding van de c Ja, toen hadden we het kn knap zwanger. Ja. En dan zijn we best wel, in die 27 jaar, hebben we... Fantastisch gehad. Werkelijk, was dat. Ja. werkelijk fantastisch. Met, uh, maar goed, de, de achterliggende dag was altijd om kinderen ja. in contact te brengen met kunst. Hè. Mm -hmm. Ja, maar ook thema's. Weet je, ja, ook thema's inderdaad. Echt, uh, fijn om in je eigen dorp te wonen. Uh, vakantie in eigen mm. dorp. Ja. Bij centerparks. Ja. Uh, ja, alles op. hebben we gehad. Circuit hebben we uh, gevierd. Uh, de toekomst van Zandvoort uh, hebben we laten zien. En het is best abstract hoor, voor kinderen. Wat ga je nou schilderen? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus, uh, dan is die theorieles weer fantastisch. Waar ik in eerste instantie helemaal niet blij mee was. Want dan kan je al na inleiding. Hier staat ze. In een inleidend <lacht> gesprek. <lacht> waar een kind kwijt. In die theorieles kan je al wat plaatjes meenemen of wat uh, met een beamer uh, produceren. Dus je kunt al okay. de geest een klein beetje vrijmaken... voor iets wat dan thematisch um, vereist wordt. Om vereist, geschilderd zou kunnen worden op een doekje. Ik hoop alleen, en dat is onze wens heel, hè, met heel ons hart... dat de Nieuwe Raad gewoon alle kunstinitiatieven... met betrekking tot kinderen... Of Kunsten in het algemeen. Niet in een donderen, maar gewoon er serieus naar kijken. Want het is ja. kunst is zo verschrikkelijk belangrijk. Dat geloof ik graag. Ja. Daar ja. zijn wij echt heilig van overtuigd. Hm. Ja. Ja, ja, want de kinderen in de toekomst moeten er zonde doen nu. Hè? Ik bedoel, dat is wel jammer. Nou, dat ze kunnen... krijgen wel vracht Nou, niet allemaal school. Dat is school. Maar dit project op zich was een uniek project. Ja. En als wij een aantal keren zijn gecontact... ook nog toen voor jou, Sabine Huls... die naar een andere plaats ging... van, god, wat kost dat nou eigenlijk... om dat op te zetten in bijvoorbeeld Lisse, weet je nog? en nog wel een aantal andere plaatsen omdat het toch dat wel verdomd belangrijk is hoor. Ook nog bedacht om een keer bij een jeugdgevangenis les te gaan. Oh ja, ja? ook. Huh. Toen dacht ik ook ja, maar als wij het moesten, ik daar gaan doen en we komen daar met hamers en met uh, ja, ja. En, en daar moet je dan allemaal op gaan ja. letten. dus ja, ook daarvoor een projectplan inge, ingediend huh. om dat te doen. Ik zie het ons meteen doen. Ja, huh. hadden we ook huh. gedaan trouwens. Ja. Ja. Absoluut. Okay. Dus we waren wel heel erg maatschappelijk. Ga, gaan jullie het niet heel erg missen? Mm, nou, er zijn zoveel andere dingen die ervoor in de plaats uh, komen. Maar ik wil toch zeggen... Noem het eens dat, een. wat, wat? Nou, ik, ik wil eigenlijk zeggen dat de gemeente Zandvoort... een van de weinigen was die dit project heeft gesteund financieel. Mm -hmm. ja. En als je geen financiële steun krijgt... want ik, we hebben op een gegeven moment... De hele regio aangeschreven. Want wat we in Zandvoort kunnen doen, kunnen we ook ja, in Haarlem doen of waar dan ook. Iedereen vindt het geweldig. Ja. Kom je naar Overveen, kom je hier naartoe. Maar niemand had er geld voor over. Nee. Nee, nee, nee. Dus dan denk ik, nou echt complimenten aan de gemeente. Mm. Dat ze al zo lang dit financieel ondersteunen. Ja, ja. ja, absoluut. Hebben jullie al in die 27 jaar de kinderen zien veranderen? Zeg maar. Jij zei het net al eens, dat het veel... veel mondiger? Mondiger zijn geworden, maar, maar ook de, de interesse voor de, voor de kunst, is, is dat mm, de, veranderd, uh, of niet? Ik, ik denk dat zodra je um, um, die theorie lessen toen die toegevoegd werden, dan uh, kan je een stukje leiden. School doet zelf ook een hoop hè, haal mm -hmm. het goed hè? Want mm -hmm. uh, dat moet ik wel even zeggen. Maar Als we zelf iets gaan bedenken en maken, en uh, exposeren... en dan krijgen ze een andere interesse... in het zien van... Uh, een tentoonstelling. Ja. Of dat ze inderdaad... en toen wij in het museum werkten... voordat het geruis in de gangen begon... met een bestuur wat andere plannen had... had je de kinderen in de pauze... gingen dan tentoonstellingen... kijken beneden. Ja. En dan heb je dus... een mindset gemaakt... in zo'n jong mensje. Uh, uh. Het is dan niet uit een boekje... En zijn kinderen veranderd? Ja. Hm. Met uh, social media zijn ja, kinderen dat wel, veranderd. Dat ook, ja, dat ja. is wel heel leuk, want uh, op jullie website uh, die nog, uh, nog online staat staan er uh, allemaal foto's van uh, de jaren ja. dat jullie dat gedaan ja. hebben. Ja. En dan zie je ook dat die kinderen uh, ja, eigenlijk uh, he grote kleuren. Ja. Feestje. Ja. Ze Ja, ja, ja. ja. ja. Erg leuk. Ik hoop dat een ander het oppakt. Met ja. dezelfde ja. inzet en lef die wij hadden vroeger. Het, wij spreken over vroeger nu, heel Laat <laughs> de laatste vraag: gaat het goed met cultureel standvoer? Uh, vinden ja, jullie? Ja, ik zit er middenin voor uh, beleid. Ja, dat, dat weet met, ik, natuurlijk. Ja, met de, ja, de café en met uh, uh, de krocht, natuurlijk. Um, echt mega druk. Ja. Er komt een uitspraak, hè, met de krocht? Ja. Ja, die komt Over de binnenkort komt die en dan, daar moeten we het mee doen. Dat ah. zegt die rechter op de televisie ook altijd. Ja. En ik weet niet welke kant het uitgaat, maar ik hoop gunstig. En dan kunnen we uh, lekker doorprogrammeren. En wat zou gunstig zijn als uh, Gunstig is dat je we even goed uh, een geluidswand uh, aanbrengen. Ja. En dat we gewoon door kunnen gaan met programmeren. Want ah. we gaan echt als een speer. Ja, Gaat op zich goed. Ja. En dan bijvoorbeeld, maar dan moeten we er echt mee ophouden. Want ik zie iemand anders. Ja, dan moeten we uh, tussen ja. ons houden. Ja, hey, een theaterweek. Uh, dan gaan we daar ook combineren om creatieve workshops te doen. Oké, okay, leuk. Dus lekkere ja. tekentafel, maskers schilderen. En weet je, we gaan wel door. Ja, ja, ja. ja en ja. Een, een, een, nog een laatste vraag. Ja, een laatste vraag. Zijn er ook uh, uh, in, in die periode dat jullie dat gedaan hebben, die 27 jaar, uh, kunstenaars. Uh, of U, kinderen geweest ja, die echt kunstenaars ja. zijn geworden? Hmm, daar kan ik geen definitief geven. Uh, ik wel. Uh, uh, er is <kluis> een, uh, een meisje die deed dan ook mee met... bijvoorbeeld Kids Adventure Week. Ja. Ook in het museum. En die wil nu naar een, uh, een hogere school in Engeland. Okay. Om okay. daar haar uh, uh, diploma te halen. Dus uiteindelijk... Uh, waar het in zit, is dat je er toch iets mee doet. En ja. met die meisjes waar ik nu mee bezig ben, die moeder die kwam bloemen brengen, die zei, het heeft ze wel degelijk beïnvloed om die school te kiezen, want die school doet het meest aan cultuur. Wauw. Wat leuk. Ze zijn ja. ja, nou, sowieso mooi. dankbaar, joh. Al ja. die kinderen die er gewoon ja. rondlopen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hij hey, hey, ja, is tuurlijk. dankbaar. Ik denk dat Zandvoort jullie mogen bedanken. Ja, zeker. Ja, zeker. Voor, uh, voor 27 ja. jaar... Uh, ja. Kunst. Nou, misschien nog één keer door, voor volgend jaar? Nee hoor, nee, het is grap. <laughs> nee, hoor, <maar laughs> nee hoor, maar leuke workshops nee, is... en losse dingen doen we altijd. Oké, okay, ja, ja. helemaal goed. Dankjewel hey, uh, voor de uitnodiging. Marjan, en heel uh, hartelijk dank voor uw komst. Goed en, uh, heel goed weekend nog. Ja, goed weekend, ja. mannen. Oké, okay. okay. doei doei. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Zo, dat was 27 jaar kinderkunst. Ja, inderdaad. En in in de Rolling Stones hoorden we net voor. In de Rolling Stones, de Rolling Stones ja. ja. Inderdaad, ja, ja. Nou, bij ons zit uh, Tom van der Veen. Welkom, Tom. Uh, de nieuwe voorzitter van Ondernemers Belangen Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. dankjewel. Goedemorgen, ja. ja. En uh, ja, de, je bent al begonnen, neem ik aan, hè? De, als opvolger van Dick Wolsenbos. Ja, dat klopt. En hoe bevalt het tot nu toe? Goed. Ja. Ja. ja ik was al vicevoorzitter, dus het is niet dat ik. Ja, ik natuurlijk ook uh, heel veel, heel veel anders uh, doe. Uh, We lichten hem goed om even uit te leggen. OBZ is ondernemersbelangenzand voor de koepel van de ondernemersverenigingen. We hebben in ons mooie, uh, onze mooie kustplaats uh, zeven ondernemersverenigingen. Uh, en daar zit een koepel boven en, uh, en op die manier zijn we verenigd en spreken we met wethouders, uh, maar ook onderling, om uh, uh, Zandvoort, het, de story van Zandvoort goed weer te geven. Ja. Je bent een uh, druk baasje bij elkaar. Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. <laughs> ja. ja, want Tom is natuurlijk ook nog uh, eigenaar van Hotel Keur. ja. Tof, ja? Er is net een, een, een podcast overgekomen. een he? ontzettend leuke podcast. juist ja, is het ja. leuk geworden? Ja? De voice-over is echt uit <lacht> <lacht> <lacht> de ben jij. Dank <lacht> Dankjewel, <lacht> Ger. <lacht> ja, nee, dat het oh, dat doet ja. Ja, okay. ja, ja, ja. ja Ik moet hem nog gaan luisteren. Hartstikke leuk. Ja. Maar uh, uh, daar heb je zelf ook een meegewerkt, neem ik aan. Uh, Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, voor mij zitten wij in podcast 5 of 6. Ja, zoiets? Ja, voor mij was het de bedoeling om ooit één podcast te maken. Inmiddels is het de zesde, nee, het ligt op het bureau van Ger, voor mij voor de afmontage. Ja. ja, ik moet er nog één monteren. Ja, Met ja, alles, ja het was, alles was echt bank. heel mooi om te zien hoeveel er los kwam ja. en uh, uh, ja, wat er allemaal gebeurt. Nou, laten we even teruggaan naar OBS. Ja. We ja, goed, goed. Um, Jij zei net al, er zijn zeven koepels, zeg maar, die... Ja. die uh, zeven de, ondernemingsverenigingen. De strandpachters dus bijvoorbeeld en de... Horeca Strandcentrum, centrum, horeca, hotels, vastgoed. Pensions. Precies. Ja, er zijn natuurlijk altijd tegenstrijdige uh, belangen waarschijnlijk ook. Hè, voor, uh, ja, het voor... grappige is dat op het moment dat je je focust op wat tegenstrijdig tegenstrijdig is... dan ja. hebben we allemaal <coughs> tegenstrijdige belangen. Terwijl als je uh, begint met waar zijn we nou overeens, uh, het nou over eens... Dat is het en, belangrijk en, natuurlijk. En van daaruit met elkaar gaat kijken en, en waarom vind je dan wat anders... Uh, dan blijkt je het vaak best goed met elkaar te kunnen vinden. Ja. En uiteindelijk ook wel op één lijn te kunnen komen. En soms is het ook goed om te zeggen. Hey, maar Hier zijn wij het gewoon echt niet over eens. Maar hier zijn we het wel over eens. Dus laten we hier gezamenlijk in optrekken. En laat, dat, uh, laat het deel waar je het niet over eens bent. Dat ligt dan bij de, bij de, bij de vereniging. We dat... proberen zoveel mogelijk het woord te voeren namens OBZ. En dat lukt eigenlijk vaak ook. Uh, en soms zijn er ook kwesties. Die of specifiek een, een vereniging aangaan. Neem bijvoorbeeld van de kiosken. Daarvan hebben we gezegd. Daar moet... Ook de, de, de, uh, nee, Dat was Bram Berg. Ja. Die moet daar het woord over voeren. Die zit daar volledig in. Dat moeten we niet namens OBZ doen. Dat is niet dat we daar eens zijn. Of oneens zijn. Maar dat, dat moet specifiek bij een vereniging liggen. Um, en zo af en toe kun je zeggen. Hey, dit is een groot punt. Hier zijn we het deels over eens. Daar, daar voeren we het woord op. En als iemand daarin nog wat aan wil vullen. Nou, dan kan dat prima vanuit die vereniging. Ja, ja. Dus op die manier moet je denk ik met elkaar, uh, met elkaar samenwerken. Ja. Jouw voorganger Dick Hulzenbos heeft dat negen jaar gedaan. Hè? Ja. Heb je dat negen jaar meegemaakt? Of nee, nee, zo lang loop ik hier nog niet mee. Nee, Sinds 2019 uh, oh, nee, onderneem ik hier in Standvoort. In nou, ja, en OBZ is eigenlijk geboren uit een club ondernemers die, die zeiden: we zijn met een aantal dingen niet eens. Dus laten we eens kijken of we daar samen in, in op kunnen trekken. Uh, ja, en wat Dick heel goed heeft gedaan, is dat omgevormd naar een club waarbij multidisciplinair wordt uh, samengewerkt. En waarbij er met name wordt gekeken naar, maar wat willen we wel? En hoe willen we wel? Wat is onze stem op de horizon? En hoe kunnen we daar op een goede manier invulling uh, uh, aan geven? Dus eigenlijk kom je hier een gespreid bedje, of kun je dat zo niet zeggen? Ik denk, Dick heeft uh, ontzettend goed werk gedaan. En uh, we hebben een hele mooie uh, club mensen staan die uh, goed samenwerkt. Maar ook strategisch gesprekspartner is voor burgemeester en wethouders. Mm, ja. En gemeenteraad en, uh, en de ambtelijke organisatie. Uh, en ik denk dat het nu tijd is voor daarin een volgende stap. Ja, maar gaan er we dus dan wel dingen die jij anders wil gaan doen? Absoluut, ja. Nou, um, nummer één. Twee belangrijke veranderingen. Um, ik denk dat als we kijken naar het huidige OBZ-overleg... Uh, dan, uh, dan is dat een goed moment van verbinding... waar we elkaar treffen, waar we uh, de klokken gelijk zetten. Maar ook nog waar we vaak het over operationele zaken hebben. Omdat alle onderwerpen die er bij OBZ landen... Uh, die komen in het OBZ-overleg uh, terecht. Wat ik graag wil, is dat we toegaan naar een dagelijks bestuur... Het uh, dagelijks bestuur bestaat uit vijf ondernemers. Uh, dat uh, is onze ondernemer. Uh, sorry, bestaat uit vier ondernemers en een ondernemersmanager. Uh, nou, ik zit daar als voorzitter uh, bij. Uh, Hanneke Mel uh, zit daarbij als, uh, voor de portefeuille Bedrijf en Terrein en Mobiliteit. Uh, Dave Vlug zit daarbij vanuit het centrum. En Niels Priester zit daarbij vanuit uh, het strand. Ja. Op die manier hebben we de disciplines allemaal vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Uh, daar zitten we ook maandelijks voor bij elkaar. De onderwerpen die binnenkomen kunnen daar in eerste instantie besproken worden, gefilterd worden. Kunnen we kijken, waar moet dit landen? Moet dit, is dit nou een inhoudelijk onderwerp wat bijvoorbeeld bij het strandoverleg moet landen? Dat moet het eerst daar naartoe. Komt daar vervolgens iets uit wat gezamenlijk voor OBZ is? Dan kan er daarna in het OBZ-overleg uh, overlegd worden. Zo hebben we er een soort filter uh, uh, voor. En sommige dingen zullen we vanuit het dagelijkse besturen kunnen uitzetten. We hebben net de uitnodiging gekregen om aan te schuiven bij Fred Teven. Nou, daar hebben we veel voorbereiding mee gedaan. Dat bereiden we met het, met het bestuur voor en daar schuiven we aan. Op die manier creëren we ruimte in het uh, gezamenlijke OBZ-overleg... om daar te kijken als er wat in komt. Wat is de concrete vraag? Waar moeten we antwoord op geven? Is dit ter informatie of moeten we een besluit nemen? Um, en ik hoop dat daar ruimte ontstaat om ook eens met elkaar strategische onderwerpen mee te pakken. Neem, we hadden het laatst over in het OBZ, de enerzijds... Stel dat er een crisis komt, wat, wat doen we dan met elkaar? Hoe gaan we daarmee om? Welke voorraden liggen er? Maar anderzijds ook, wat doen we dan met de verduurzaming van, uh, van Zandvoort... Uh, Niels Priester gaf aan, wij hebben mobiele, uh, mobiele batterijen staan die we momenteel heen en weer rijden. Wat doen we in? Een crisissituatie. Maar hoe kunnen we dat ook als badplaats nou effectiever inzetten? Super actueel mm. in de huidige situatie met, uh, met Iran en met de energiecrisis. Uh, dat soort strategische onderwerpen kunnen we dan veel beter bij de kop pakken. En kijken hoe kunnen we dat nou inzetten, zodat we niet alleen de wereld beter maken, maar ook zandvoort weerbaarder uh, maken. Nou, dat is een van die onderwerpen. Uh, ...waarvan ik hoop dat we daar meer tijd voor, uh, voor gaan krijgen. En daar dan ook meer sturend in zijn... ...richting uh, uh, nou, de partijen die we nodig hebben. Dat kan de gemeente zijn, dat kan een bedrijf zijn... ...dat kan eens een keer een externe spreker zijn. Huh, huh. Dus dat is de vervolgstap die ik graag wil zeggen. Ik ja, begrijp het, ja. En uh, uh, uh, ik, wat ik nog even wilde vragen over uh, uh, de betrokkenheid... ...van alle ondernemers bij OBZ... Uh -huh. ...want ze moeten daar lid van worden of niet? Nee, de OBZ is uh, de Koepenorganisatie... en daar zitten de voorzitters van de ondernemersvereniging. lid. Dus bij ja? OBZ kun je geen lid worden, je kunt lid worden van de, van de onderliggende. Ja, ja. Ja, ja, ja. Neem het voorbeeld uh, van, het, uh, van het centrum. Uh, daar is de OVZ, Ondernemersvereniging Zandvoort. Namens de OVZ uh, schuift, er, uh, schuift er iemand aan. Peter Tromp is dat tot nu toe. Ja. Uh, maar inmiddels schuift Dave Vlug en Ronald Kalers ook steeds vaker aan. Uh, uh, die schuiven aan bij ons, uh, bij ons overleg. En we roepen iedereen op om uh, nou, zoveel mogelijk te verzichten verenigingen in die verenigingen. Zodat de stem van iedereen daar, uh, daar gehoord wordt. En uh, nou, we op die manier vorm kunnen geven aan het beleid. En we daar ook iedere, uh, iedere ja. stem kunnen meenemen. Nee, ja, want Peter Tromp is hier wel eens geweest. Dat ging over de kerstverlichting. <kuggen> waar, waar eigenlijk iedereen naar mee zou moeten betalen. Neem ik aan alle ondernemers in het dorp, noem noemen wat. Uh, dat het ook niet uh, helemaal uh, soepel verliep, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Dat niet iedereen mee wilde betalen. Uh, dat kan. Dat, dat, dat heeft bij Peter... Wat Peter uitstekend heeft gedaan is... Uh, uh, uh, uh, inderdaad de feestverlichting, de tuidraden, ja, uh, de braderie. Ja, ja. Uh, dat, dat hebben zij ontzettend goed neergezet. Maar ik denk dat we in ons centrum uh, een wat grotere uitdaging <kwijnt> gaan krijgen in de komende jaren. Op wat meer strategisch vlak. Hoe gaan we om met de aansluiting vanuit uh, het strand naar het centrum? Hoe zorgen we ervoor dat die mensen die dan in de Kerkstraat lopen... ook weten dat er in de Haltestraat en de Grote Krocht ook ja. nog uh, leuke winkels zitten? Hoe zorgen we ervoor dat dat centrum leuk blijft? Ja, ja. Wat doen we met de pleinen? De pleine ja, studie denk, is er nog steeds. He, ja, ik denk dat we daar maar... echt een strategische opgave met elkaar hebben om dat goed uh, te doen. En daarin is het ontzettend belangrijk om uh, dat centrum goed verbonden te hebben. Ja. Ik was erg blij met de bijeenkomst die de afgelopen week was... naar de aanleiding van het reclamebeleid. Daar bleek ook dat een aantal ondernemers zeiden... Goh, maar wij, wij herkennen ons niet, we hebben geen input gegeven. Mm -hmm. Maar dan hebben we gezegd, dat is vreemd. Want we hebben verschillende mensen uitgenodigd. Maar blij dat je aan tafel zit nu. Want dan moeten we dat met elkaar beter regelen. Uh, en er waren ook al een aantal ondernemers die zeiden, nou, maar dan wil ik daar uh, uh, uh, aan gaan bijdragen. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we dat centrum nou beter verbonden krijgen. Hm. En dan hebben we het enerzijds over de retail, maar je hebt het ook over de horeca. Dat, uh, die die staan, staan momenteel naast elkaar, in uh, allebei een eigen overleg. Daar zullen we ook moeten kijken, hoe gaan we dat nou samensmelten? Uh, want daar lijken soms ook, waar je over begon, tegenstrijdige belangen te zijn. En tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat iedereen er uh, belang heeft... bij een leuk en gezellig en bruisend centrum. En daar is die horeca net zo belangrijk als die winkel. Uh, en vanuit dat uh, standpunt moeten we dat vorm, volgens mij vormgegeven. En dan komen we daar met elkaar uit. Ja. Alleen, het, daar ligt nog wel de, een gave. Gaat het veel, gaat het veel uh, discussie opleveren, dat hele reclamebeleid? Um, nou, volgens mij, het uh, OBZ is daar vanaf het begin bij betrokken geweest om dat uh, uh, vorm te geven. En ik heb het idee dat er een gewogen bereik <k�t> ligt. Ik ben wel eens ik... bezig geweest met, met, met, met uh, de kick. Want uh, je kan er bijna af en toe helemaal niet meer langs. Het ja. staat helemaal vol. Ja. En dan uh, de, de, de, en ben ik met de praten. En dan zeggen ze, ja, we, we mogen dit gewoon doen. Dus uh, ja, nee, ik weet niet. Ik zeg, ja, dat, heeft, dat praat ook niet zoveel nut. Ik denk en, dat er altijd discussie is over zo'n reclamebeleid. Want ik heb, ik, voor mij zijn we de bijeenkomst begonnen uh, met uh, drie vragen. Vraag 1 is, wie vindt dat uh, wat moet gebeuren aan de uitstraling van het zandwoord. Daar steekt iedereen zijn vinger voor op. Ja. Vraag twee is, wie kan er uh, twee of drie plekken aanwijzen... Uh, die, uh, die voor verbetering oh, vatbaar ja. zijn. Iedereen steekt zijn vinger op. De volgende vraag is... En wie vindt dat zijn eigen zaak daarbij hoort? Niemand steekt zijn vinger ja. op. En dit is exact de reden waarom hier discussie ja. over komt. En dat is prima. Ja. Daar moeten we het met elkaar over hebben. En daar moeten we uh, uh, met elkaar een gesprek over hebben. Maar wat willen we dan hier met elkaar uitstralen? Ja, en op een gegeven moment hebben we in een democratisch land... een gemeente die dan zegt... goed, wij stellen hier regels met elkaar vast. Ja. Dus antwoord op jouw vraag, komt er discussie over? Ja, dat denk ik wel. Ja, okay. um, en dat is ook goed... <laughs> En, eh, en soms zal iemand het niet mee eens zijn. Ja, je kunt niet overal eh, iedereen, iedereen dienen. Maar eh, nou, ik hoop dat we naar, vanuit OBZ eh, denk ik dat we op goede plek staan... om zoveel mogelijk meningen mee te nemen. Ik constateer ook dat bij dat reclamebeleid... Dat een aantal mensen zeggen, hey, maar mijn mening zit er niet in. En ik ben heel blij met een aantal ondernemers... die naar aanleiding daarvan hebben gezegd, nou, maar dan wil ik wel een plek in of dat OVZ, of ik wil eens meepraten bij OBZ. Ik geloof dat we op die manier samen Zandvoort moeten vormen. En wat je zegt, Hans, daar heeft natuurlijk een ontzettend mooie basis voor neergelegd... en ik geloof dat we daarin nog kunnen groeien. Ja, over die tegenstrijden belangen heb je bijvoorbeeld ook bij de afsluiting van de Halterstraat. Nou goed, dat is bekend dat de horeca daar wel voordelen van heeft... maar ik heb een keer een gesprek gehad met de eigenaristen van een wasbedrijf... aan het einde van de Halterstraat... Ja, die zegt van uh, die, die weg is zo vaak dicht, het kost mij gewoon omzet. Nee. Mensen kunnen er niet bij komen. En, uh, dat, die tegenstrijdige belangen, dat, dat is lastig om daarmee om te gaan. Of, of valt dat mee, denk je? Nee, uh, ja, ik denk dat het lastig is. Ik uh, moet zeggen dat die, die hele discussie met de uh, Haltestraat, die Floor uh, Thomas begeleidt. Dus ik zit daar niet in, in nee, nee, okay, wie, ja. wie, wie welk belang heeft. Maar ja, zo'n discussie is altijd lastig. Um, nou, ik geef en, het gewoon als en, voorbeeld over tegenstrijdige ja, belangen. Nee, maar ik denk dat je, je... Je hebt daarin altijd tegenstrijdige belangen. En voor een deel kun je daar uitkomen En mm. voor een deel soms ook niet. En met zo'n haltestraat, ja, ook daar hebben we dan... Volgens mij uiteindelijk een, gemeente, een gemeentelijk bestuur. Die gaat over de ruimtelijke ordening. Over de invulling van, van onze openbare ruimte. Ja. En zal daar een besluit in moeten nemen. Ja. Op democratische wijze. Ja, ja, ja, ja. Uh, en de illusie dat we daarin... Iedereen dat iedereen tevreden is, die moeten we volgens mij loslaten. Ja. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen en elke mening in ieder geval meegewogen wordt. Ja, uh, ja, ja. Uh, nou, en dat zie ik als een belangrijke taak voor OBZ. Mm -hmm. Er bestaat nu een convenant met de gemeente, ja. van de ondernemers en de gemeente. Het convenant, dat werkt goed. Ja. ja? ja die is onlangs vernieuwd, een half jaar ja, geleden of zo. Het convenant is denk ik een goede basis om met elkaar afspraken uh, te maken, een kader neer te leggen Waar basis, jij waarvan uh, wij ja. samenwerken. Wat we van elkaar verwachten. Uh, en uh, dat gaat wat mij betreft steeds meer van... wat een, een, een, een, een, een brede kaders naar specifieke doelstellingen. Wat willen we nu doen? Hm. Ik wil dat ook in ons dagelijks bestuur... steeds vaker naar voren laten komen. Waar zijn we mee bezig? Wat komt er bij ons binnen? Past dat eigenlijk in ons convenant? Of ah. uh, past het niet? En is dan de vraag, willen we het dan toevoegen? Of past het niet? En gaan we er voordien dan ook niks mee doen? Want we hebben elkaar, met elkaar afspraken gemaakt. Ja, ja. Dus ook dat past bij... Uh, uh, uh, strekken mm -hmm. um, Twee nog, minuten, twee minuten. Nog één ik, vraag over. <laughs> uh, over. Ik, ik, ik zou nog één ding willen toevoegen. Ja, dat mag. Um, uh, wat denk ik ook een mooi voorbeeld is van OBZ nieuwe stijl. Uh, of we zeggen oh, 2.0, hoe je het ook wil noemen, is Beach for Business. We zijn uh, na alleen van de toeristische Visie met elkaar ja, begonnen ja. over, uh, uh, uh, over de propo zakelijke propositie van Zandvoort. Zakelijke markt. Daar ja. hebben we inmiddels ruim een ton voor de komende drie jaar, elk jaar een ton vrijgemaakt aan budget, gezamenlijk met ondernemers en uh, uh, uh, de gemeente. Uh, daar is iemand van aangenomen, Baris, die onze coördinator is voor al die projecten. Die gaat de boer op, die is ontzettend enthousiast. En we zijn nu gewoon meer zakelijke projecten naar antwoord aan het halen. En het grappige is, zodra je erover praat, komt het al, al binnen. Daar liggen zoveel kansen. Ja. En dat, ik, de, de, de, gezamenlijk die sales oppakken, dat geloof ik ook heel erg in. Uh, Want we hebben zoveel mooie elementen in onze badplaats... Alleen we werken nog niet altijd goed genoeg nee, samen. En nee. dat, heb, dat zijn we hiermee uh, gaan mm -hmm. doen. Oké. Okay. Ja, ik wilde nog vragen over de toekomst is na de Grand Prix. Als de Grand Prix weg is, de uh, Formule ja, ik, 1. absoluut. Ja, ja daar <laughs> heb ik je wel eerder over gehoord. Beach for Business is daar een, een campagne van. Maar ik hoorde nu ook weer over de Formule E. Ik heb wel eens een keer gehad wat gehoord over de IndyCar. Ik denk dat het circuit met ontzettend leuke uh, dingen bezig is. Maar ik denk dat het ook voor ons van belang is om uh, uh, um daar nu uh, meer bory aan te geven. Ja, en dat, dat zijn we doen. Dus ja, goed. zeker. Ja, oké, okay, dankjewel Tom. Nee, we moeten een <laughs> eind maken anders worden we eruit gedrukt door het ANP. Dat is vervelend natuurlijk. Over de straat van Hormoes hè, gaan we weer... <laughs> ja, ga <je> <laughs> uh, even over hebben. ja, dit wordt het een beetje... Gaan we, gaan we stoppen? Nog of? 24, dus jullie kunnen rusten okay, Oké, nou ja, aanleggen. goed. We uh, danken alle luisteraars die, uh, die weer de moeite hebben genomen om de radio aan te zetten. En geluisterd, uh, geluisterd hebben we naar goede morgen Dit is ZFM.